NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. In de Nederlandse kassen wordt meer dan voldoende voedsel verbouwd om het hele land te eten te geven. En dan nog houden we zoveel over dat het naar het buitenland kan. De economie van de kassen, daar zijn we ingedoken. We horen straks meer daarover. Van economisch journalist Suzanne Streefland. Dat na het NOS Journaal van 5 uur. Met Dorald Megens. De VN-veiligheidsraad komt rond deze tijd in New York bijeen... om te praten over de westerse aanval van vannacht op doelen in Syrië. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië... bestookten verschillende Syrische militaire doelen met raketten... als vergelding voor de gifgasaanval op Douma vorige week. Een uur geleden gaf het Pentagon in Washington... een persconferentie over die bombardementen. Correspondent Arjen van der Horst nu. Arjen, zijn de Amerikanen tevreden over hoe het is gegaan? Ja, het Pentagon noemt de aanval een groot succes. En ook president Trump zei op Twitter dat de militaire actie geslaagd was. Het had geen beter resultaat kunnen zijn. Mission accomplished, missie, missie volbracht, zo zei Trump. Nou, het Pentagon gaf in de persconferentie ook wat meer details vrij. Uh, in totaal stuurden de Amerikanen 105 raketten op de Syrische doelen. Luitenant-generaal McKenzie liet satellietbeelden zien van de getroffen doelen. Nou, op basis van die beelden concludeerde hij ja, dat het chemische wapen programma van Syrië nu een grote slag is toegebracht. En is er ook nog iets gezegd, Arjen, over mogelijk meer acties tegen het regime van Assad? Nou, president Trump zei afgelopen nacht dat Amerika bereid is door te gaan met aanvallen... totdat het Syrische regime ophoudt met het gebruik van chemische wapens. Nou, dat hield dus de mogelijkheid open van meer aanvallen. Maar ja, een uur later nam minister Mattes van Defensie het woord... En die had het nadrukkelijk over een one-time shot. Dit was een eenmalige actie. Al zei die wel dat Amerika weer gaat aanvallen... als Syrië opnieuw chemische wapens gebruikt. Dat sluit dus nieuwe actie niet uit. Maar je hoort wel dat het Pentagon bijzonder behoedzaam is. Die heeft al eerder laten blijken... dat ze geen zin hebben in een escalatie van de strijd in Syrië. Vandaar ook deze relatief beperkte actie. Amerika had ook regeringsgebouwen... en ministeries van president Assad kunnen raken... Maar dat hebben ze dus nadrukkelijk niet gedaan. Om deze tijd, 11 uur in New York, komt de VN-veiligheidsraad bijeen, zei het al. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, die raad komt bij een op verzoek van Rusland. Dus de verwachting is dat Rusland deze zitting vooral zal gebruiken om Amerika te bekritiseren en te waarschuwen. De Russische VN-ambassadeur heeft de aanval uitgelegd... als een bedreiging van Rusland. We hebben al gewaarschuwd dat deze acties niet zonder gevolgen blijven, zei hij. Alle verantwoordelijkheid ligt bij Washington, Londen en Parijs. Amerika heeft het grootste arsenaal van chemische wapens ter wereld... en heeft dus geen moreel recht om andere landen te bekritiseren. En ook overweegt Rusland nu de modernste luchtafweersystemen aan Syrië te geven. Nou, de VN-ambassadeur zal ongetwijfeld deze woorden herhalen... Eh, tijdens de zitting van de Veiligheidsraad. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit ook tot een ja, resolutie zal leiden... gezien de vetorechten van de vijf permanente leden. Ja. Ja. Arie van der Horst, vanuit de Verenigde Staten, dank je wel. En minister Blok van Buitenlandse Zaken hier in Nederland... heeft ook gereageerd op de bombardementen van vannacht. Het kabinet snapt dat Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk... hebben ingegrepen, zegt Blok. We hebben begrip voor de aanval die uh, gericht was en proportioneel. Het is natuurlijk verschrikkelijke aanslag geweest uh, daar uh, in Douma. Dus vandaar dat we ook begrip hebben voor wat er gebeurd is. Begrip omdat u... Zeker weet dat het nou gifgas was en door dat het regime is uitgevoerd... dat zijn twee vragen die eigenlijk nog niemand met 100% zekerheid kan beantwoorden. Het is plausibel dat er gifgas is gebruikt. We hebben uit die verschrikkelijke beelden gezien, ook van kinderen die aan het stikken waren. We weten zeker dat het regime van Assad in het verleden ook gifgas gebruikt heeft. Dus alles bij elkaar, voldoende reden om begrip te hebben nu voor deze actie. Dan komt er een toch bescheiden actie. Is het niet zo dat dat regime gewoon zijn schouders ophaalt en weer vrolijk doorgaat? Het was een doelgerichte actie. Gericht op de plaatsen waar deze wapens gemaakt worden, opgeslagen worden. En dat is dan ook een afgewogen manier om op zo'n verschrikkelijke actie te reageren. Tot nu toe zegt Assad bij dat soort dingen nou en? Zo kunnen we als internationale gemeenschap natuurlijk niet reageren. Het gebruik van chemische wapens is verboden. En als je die beelden weer voor de geest staat... dan begrijp je ook heel goed waarom dat verboden is. Dus als je chemische wapens inzet... Ja, dan kan de wereld niet op zijn handen blijven zitten. Maar voor de rest verandert het aan het conflict natuurlijk helemaal niks. De oplossing zal uiteindelijk moeten komen van de onderhandelingstafel. De volle inzet van de Nederlandse regering is dus ook om via de Vrij- en Veiligheidsraad uiteindelijk een wapenstilstand te bereiken. Toegang voor hulp, ongelooflijk belangrijk voor de mensen in Syrië. En het liefst uiteindelijk vrede. Maar in de Veiligheidsraad zit het ook muurvast, dat hebt u zelf kunnen constateren. Ziet u nog licht aan het eind van de tunnel? De enige manier om hieruit te komen is te blijven zoeken naar routes om de mensenhulp te verlenen, wapenstilstand en uiteindelijk een politieke oplossing. En als we de hoop opgeven, komt die er zeker niet. Dus het blijft de volle inzet van het Nederlands regering. Uh, de Russen hadden van tevoren gezegd, doe nou niks, want anders uh, nemen wij misschien wel wraak. Dan gaan we zelfs degene die die aanvallen doet, zelf weer aanvallen. Uh, bent u daar ooit bang voor geweest dat dat zou gebeuren? Natuurlijk moet bij zo'n actie goed afgewogen worden wat de consequenties kunnen zijn. Vandaar ook dat het goed is dat hij zo proportioneel is. Ja, van tevoren is er dan over en weer sprake van stevige taal. Het eh, is veel beter dat nu weer aan de onderhandelingstafel in de VN-veiligheidsraad met elkaar wordt gesproken. Als je cynisch bent dan zeg je nou ja, uh, Assad kan door. Uh, het Westen kan zeggen nou, als het echt te gek wordt grijpen we in en er verandert niks. Ik, ik begrijp dat er mensen cynisch van worden, maar cynisme is nooit de oplossing. We moeten blijven proberen in de Vrij- en Veiligheidsraad... om uiteindelijk wapenstilstand, humanitaire hulp en vrede te bereiken. Minister Stef Blok in gesprek met verslaggever Jeroen van Dommelen. De politie heeft in Ossendrecht in Brabant vanmiddag het lichaam van een dode vrouw gevonden... en even later is in de woning een man aangehouden. Wat de relatie van die twee is, is nog niet duidelijk. In Californië is een man met een gehuurd busje van een 40 meter hoge klif gestort. Die kwam in de oceaan terecht. Brandweer heeft de man naar boven getakeld en hij maakt het naar omstandigheden goed. Zo'n 100 mensen hebben bij Pieter Zeil in Groningen gedemonstreerd tegen een nieuwe boorlocatie van de NAM. Ze protesteren tegen gaswinning door fracking. Daarbij wordt gas uit de grond gehaald met behulp van chemicaliën.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 of had gehad, moest volgens radar aanvullende informatie geven... en wie dat niet deed, zou consequenties riskeren. Deze psycholoog kreeg van een patiënt de vraag... om een brief naar Jumbo te sturen. Sowieso mag een werkgever helemaal geen medische informatie vragen. Die is niet uh, opgeleid om medische informatie te beoordelen... op uh, wat iemand daarvoor nodig heeft. En dat is ook volgens onze richtlijn van de KNMG... weigeren wij uh, zulke soort brieven... Volgens Jumbo hebben de winkels met de beste bedoelingen gehandeld. Het beleid zou erop gericht zijn om medewerkers met een beperking... aan te kunnen nemen en ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij een explosie in het zuiden van de Gazastrook zijn vier doden gevallen. Het waren leden van een terreurorganisatie. Waarschijnlijk wilden ze een aanslag plegen op een Israëlisch doel... maar ging een explosief te vroeg af. Al weken is het onrustig in de Gazastrook. Protesten tegen het 70-jarig jubileum van de staat Israël... lopen geregeld uit de hand zijn al zeker 30 mensen om het leven gekomen. In Zuid-Afrika hebben duizenden mensen afscheid genomen van Winnie Mandela. Dat gebeurde in een bomvol stadion in Soweto... een township in het westen van Johannesburg. Correspondent Bram Vermeulen was erbij. Winnie Mandela is eigenlijk sinds het einde van de apartheid... politiek aan de kant geschoven. Ze te radicaal was, te controversieel. Maar als je deze sfeer ziet in het voetbalstadion dan zie je dat ze bij lange na niet is vergeten. Bij de staatsbegrafenis waren politici uit binnen- en buitenland aanwezig... onder wie de huidige president van Zuid-Afrika. De ex-vrouw van de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela... overleed begin deze maand. Ze was 81 jaar. Het weer nog af en toe zon bij een graad of 17. Vanavond vanuit het zuiden wat buien. Morgen in de ochtend vooral in het noorden nog wat buien. En soms ook wat zon. Weinig verandering van temperatuur. Later op de dag in het hele land. Kans op een bij. We hebben ook verkeersinformatie. Dennis mooi. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Tiel en Echtot is de weg afgesloten. Haal neer uit je zaterdag met de combimodellen van Skoda. Ze zijn namelijk een stuk ruimer dan de concurrentie. En dat scheelt.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 Goedemiddag, Nederland wil nu echt af van de status van belastingparadijs. De vertegenwoordigers van multinationals zijn boos vanwege de gewijzigde koers. Is dat nou erg? Hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn schuift straks aan. En Mark Koster, de mediadeskundige, is natuurlijk ook weer van de partij. Hij heeft zich weer verbaasd en verwonderd bij het lezen van de socials en de kranten. Hij weet wat wij niet moeten missen. En WNL-verslaggever Linda Geernink, die is bij de politie in Amsterdam, Nieuw-West. Vandaag bleek dat de politiechef er wel 500 agenten bij wil. Is dat ook een beetje de bedoeling van deze open dag, Linda? Uh, dat ga ik zo even voor je vragen, Margreet. Maar ik ben op dit moment een beetje afgeleid. Er loopt hier een man met een mes te zwaaien. Ik uh, hoop dat dat een oefening is. En dat is het ook. kan, zien, signorek. We moeten een inschatting van de situatie maken. We zijn nu aan het waarnemen of hij gevaarlijke voorwerpen bij zich geeft. Hij heeft een mes in zijn hand. Dus we handelen. Ik knik even naar mijn collega. We hebben al afgestemd wat we gaan doen. We gaan hem nu aanhouden. We gaan nu over tot aanhouding. Oké, okay, heel veel sterkte en succes. Sander van der Koot, je bent teamchef hier van de politie Nieuw-West. We hoorden net dat de politie graag 500 agenten erbij wil. Is dat voor jullie ook van belang? Ja, dat is heel erg van belang. In wijken als deze uh, moeten wij gewoon in de wijk blijven, zeg maar. Uh, en dat risico lopen we. Als we alleen maar met noodhulpmeldingen bezig zijn, met de noodhulp, wat ontzettend belangrijk is dat we dat doen, is dat we ook gewoon mensen hebben die gewoon te voet, te fiets, in de wijk kunnen contact kunnen maken in die wijk. En juist daarvoor denk ik dat die oproep van onze hoofdcommissaris heel terecht is geweest. Ja, en daarom is deze dag ook zo van belang, want jullie willen contact maken, ook met die wijk, hè? Uh, waarom is dat contact zo belangrijk? contact is belangrijk omdat je wil dat er vertrouwen is in de politie. Dus je wil dat de mensen die hier wonen, dat ze het gevoel hebben, deze politie die hier werkt, dat is mijn politie. Zodat ze ook dingen gaan melden. Dat ze meldingsbereid zijn, zoals we dat noemen. Dus dat als er iets speelt, als ze weten dat de buren met verkeerde dingen bezig zijn, of jongeren in de wijk met verkeerde dingen bezig zijn, dat ze hier naartoe durven komen. Dat ze naar deze politie toe durven te komen om te zeggen, ja. dit is het probleem en kunt u er iets aan doen en ik vertrouw jullie, want jullie zijn mijn politie. Ja, in het artikel waarin Abelsberg geeft hij ook aan zeg maar, dat met name de jeugd steeds jonger betrokken raakt in het criminele Circuit. Merk je dat hier ook in deze wijk? Dat is zeker een risico. Wat we lopen in deze wijken. Dus ik denk waar onze hoofdcommissaris terecht aandacht voor vraagt. Is dat uh, we zien dat criminelen snel doorschieten in een criminele carrière. Dus het, soms begint het bij een simpele woninginbraak. En een week later uh, zijn ze een liquidatie aan het plegen. En dat zijn risico's die we ook in deze wijk hebben. Door de sociale problematiek. Jongeren die al snel met criminaliteit in contact komen. Maar misschien ineens wel heel snel doorgeschieten in die carrière. En dat zijn echt problemen die waar we snel bij moeten zijn. Ja, hoe pak je dat aan? Dus niet alleen als politie, maar dat doen we met veel partners. En daar hebben we een prachtige aanpak voor. Juist in Amsterdam, bedacht door onze vorige uh, burgemeester en hoofdcommissaris. De zogenaamde top 600 aanpak. Dus laten we nou eens kijken welke jongeren veroorzaken nou heel veel criminaliteit. En juist daarin moeten we nu ook zorgen dat we deze jongeren pakken. Die het risico lopen om heel snel door te schieten in die criminaliteit. Ja, dat zijn de 600 die jullie dus in beeld hebben. Daarom heet het de top 600. Zeker, dus dat zijn de eerste 600. Maar we hebben ook een top 400, zogenaamde aanstormende talenten. Dus de mensen waarvan we bang zijn, soms ook de broertjes en zusjes van de top 600 mensen... die lopen het risico om ook in die criminaliteit gezoogd te worden. Misschien zelfs wel in die liquidaties. En hoe zijn we daar zo vroeg mogelijk bij? En ook jij is juist van belang dat wij zelf in die wijk zijn als politie. En nu is het probleem juist dat die jongeren die in de drugscriminaliteit uh, zitten... dat die niet in die top 600 staan. Dat ze niet in het zicht zijn. Hoe kan dat? Hoe dat kan is, wat ik zeg, ze maken heel snel carrière... dus daar moeten we heel snel bij zijn. En daarom hebben we juist andere partners, nodig ook scholen, ook ouders... ook buurtbewoners, die dit zo snel mogelijk bij ons melden. Um, en dat ze daar dus ook vertrouwen in hebben. Dat die, uh, dat die mensen van de politie, maar ook van het stadsdeel... Uh, van andere organisaties, die mensen uh, ook weten te vinden... En op welke manier kunnen die ouders daar een belangrijke rol in spelen? Dat ze niet in het criminele circuit terechtkomen. Door heel snel signalen te melden over ik heb weinig grip meer misschien op mijn kind. Ik weet niet precies waar hij mee bezig is. En dat ze dan ook weten waar ze dit moeten melden. Oké, okay, dankjewel. Ik wens jullie nog heel veel uh, succes met deze dag. Straks uh, spreken we nog even de regisseur. Die uh, een hele belangrijke rol speelt in die top 600. Hartelijk dank Linda Geerdink bij de politie in Amsterdam. Nieuw West, heel graag tot later. Stand van het land. Verhalen achter de economische cijfers. Iedere week bespreken we in WNL op zaterdag het belangrijkste economisch nieuws van dit moment. Dat gaan we straks ook doen met Jaap Koelewijn. En we blikken vooruit op de televisie- uitzending met dezelfde naam, Stand van Nederland. En daarvoor is deze week aangeschoven televisiemaker en economisch journalist bij WNL, Suzanne Streefland. Fijn dat je er bent, Suzanne. Dankjewel. je wel. Ja, wat een heerlijk idee, dacht ik. Want ik heb natuurlijk stiekem de uitzending al mogen zien. Ik spreek me ook in, dus dat is makkelijk. Uh, Nederlanders <lacht> hoeven echt geen honger te lijden, Als ik dit zo zie, onze kassen die puilen uit. Meer dan genoeg voor ons en voor het buitenland? Ja, we zijn echt een wereldspeler inderdaad. 80% van de kassen die gebouwd worden buiten Europa... die worden door Nederlanders gebouwd. En uh, we zijn ook nog eens een keer een hele grote exporteur. Dus uh, als we kijken naar tomaten... dan wordt uh, 1,7 miljard daaraan verdiend afgelopen jaar. En de, bij de tomaten zijn we dan nummer uno in de wereld? Ja, we zijn nummer één. Ja, ik wist het wel van de varkens, maar dit was nieuw. Terwijl wij hadden toch de reputatie waterbommen te fabriceren. Ja, zeg ja dat maar kostte het er in de ik. jaren tachtig zo. Dat was een beetje in Duitsland hè? het begrip, inderdaad. Onze tomaten zouden echt waterig zijn, niet lekker. Maar uh, doordat we dat imago hadden, hebben we juist heel erg gekeken: van oké, okay, hoe kunnen we dat imago veranderen? En dat hebben we gedaan door technologie. Uh, en we hebben daarin heel veel geïnvesteerd. Ook uh, de veredelingsbedrijven, dus uh, verschillende zaadjes gekruist. En daardoor hebben we nu eigenlijk ongeveer 300 soorten tomaten. Dus je kunt uh, ruimschoots kiezen en we hebben geen waterbommen meer. Nee, ze zijn veel lekkerder geworden. We krijgen cijfers altijd van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. En ook van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wat zeggen zij over onze kassen en de omzet? Nou, het is enorm gegroeid. Je ziet uh, enorm veel schaalvergroting als we het over kassen hebben. Dus uh, een gemiddelde kas... Is nu ongeveer 5 hectare, dus dat is ongeveer 10 voetbalvelden. En als we kijken naar de tien grootste spelers... dan zien we dat die zelfs 100 voetbalvelden zijn. Dus dat is echt enorm. En als we ook kijken naar hun omzet... dan hebben ze een gemiddelde omzet van 21 miljoen euro. Dus ja, uh, we verdienen er goed aan. Ja, en dat voor zo'n heel klein landje met zo weinig oppervlak... dat vind ik echt verbijsterend. Maar, ja, dat het, is misschien dus wordt dat wel, yeah. wel een nieuw probleem straks, of niet? Sorry. Dat we geen plek meer hebben. Nou ja, we hebben natuurlijk onze gasproblemen gehad. Is er straks is bij Lisse nog genoeg ruimte? Nee, in. Ja, dat is dus ook het mooie. Die kassen die zetten dus niet alleen maar in meer op gas. Maar die gaan dus ook kijken naar geothermische energie. Dus uh, ze halen eigenlijk de uh, warmte uit de grond. En daar. Ja, hebben ze dan hun kas weer mee? De warmte in de kast, dan weer, dus dan hebben ze niet meer zoveel gas nodig. Nee, maar wat, ik, wat ik bedoel, is het? Uh, hoe belangrijk is, de, is dit voor of voor het land, deze economie? Ja, best wel heel belangrijk. Ja, nee, echt. Het is, wij zijn echt heel, we zijn echt een wereldspeler als we kijken naar de Nederlandse glastuinbouw. Maar je zegt van... En ook oh, die... als je kijkt naar de technologie die we hebben. We hebben natuurlijk een universiteit als Wageningen. Um, ja, Dus we hebben heel veel kennis. En je ziet dus ook dat wij die kennis vermarkten. Dus als je kijkt, we kunnen in een woestijn kunnen wij gewoon kassen neerzetten. Goed, hè? Dat komt door Nederlandse technologie. Dus je mag er echt wel een beetje trots op zijn ook. Hallo, Hallo Holland's Glorie. Ja. ja, de kassenbouwer Henk Verbakel zal ik even laten luisteren. Hij is een van die hele grote kassenbouwers. De Nederlandse glastuinbouw is toch de basis waar wereldwijd naar nou wordt gekeken. Ja. En het is uh, in, in vele gevallen zo dat eerst de Nederlanders erbij worden gehaald... om te kijken hoe plannen ontwikkeld uh, kunnen gaan worden. Sowieso als Nederlanders hebben wij een reputatie. Uh, hoog in de techniek en uh, goed vooruitstrevend. Je bent als, uh, als cultuur uh, gewend om te doen wat je belooft. Ja, ons imago speelt ons ook nog in positieve zin parten Betrouwbare Nederlanders, is dat ook nog van betekenis daarin dan? Ja, nee, zeker. Ja, hij is dus een van de grootste kassenbouwers van het land. En hij zit heel veel in Canada. En, ja, je dus ziet van, de, gewoon... van de wereld of van ons land? Uh, nee Van de wereld sowieso. Hij, is, hij doet heel veel in de wereld. Maar hij is een van de grootste van ons land. Van sowieso. Nederland, ja. En uh, uh, ja, dat komt omdat hij ook gewoon, ja, dat wij gewoon zoveel kennis hebben. En inderdaad onze afspraken nakomen. Dat is ook dus is makkelijk zaken doen. Ik moet toegeven dat ik uh, één ding niet weet. Misschien heb ik te veel in steden gezeten. Ik dacht dat biologische groenten, dat dat groente was van de koude grond. Dat dan buiten hangt. Maar dat komt ook gewoon uit de kassen. Um, maar um, er is wel een reden waardoor wij het terecht uh, biologisch uh, mogen noemen. Maar dat heeft met de bestrijdingsmiddelen te maken, begrijp ik. Ja, onder andere. Maar ook gewoon, kijk, in de kassen heb je ook gewoon grond. Hè? Dus, dus als je dat niet met chemische middelen doet, dan ben je ook al biologisch bezig. En wij hebben... Een, een bedrijf gevolgd die in de biologische bestrijdingsmiddelen zit. Dus dat wil zeggen, je gebruikt geen chemische middelen meer... maar bijvoorbeeld een sluipwesp om een ander beestje te verjagen bij je planten. Ja, je laat de, natuur, de vrede natuur gewoon haar uh, gang gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Laten we even luisteren. Deze roofmeidjes die in dit zakje dat zitten... Passie. die komen gedurende een periode van vier weken uit het zakje gelopen. En die zorgen dat de spint op een natuurlijke wijze wordt bestreden. Het is gewoon leuk werk om te doen. Je hoeft geen masker op te hebben, omdat je aan het spuiten bent. Uh, je medewerkers uh, die kunnen ook gewoon heerlijk te werk doen. En die beestjes doen ook gewoon heerlijk het werk, want die hebben ook geen last van die chemische middelen die worden gespoten. Iedereen blij. Ja, iedereen blij, maar ja. kosten die verbaast zich er ook al over. Dit bedrijf is echt een wereldspeler. Het is ook echt heel erg mooi om te zien. Uh, zij hebben een omzet van 200 miljoen. Verwachten in vijf jaar uh, naar 400 miljoen te gaan. Zitten in 30 landen. Maar dan ben je multinational. 400 ja. miljoen omzet, dan ja. dus dat, dat zijn niet heel veel. Ja, nee, het zijn, nee, wel nee, zi bedrijf, zijn wel veel bedrijven in Nederland die dat hebben. Maar ja, 400 ik wist dat, miljoen Ja, dat is, is waar ze naar toe gaan hè? over vijf jaar. Dat is echt ja, ja En hoeveel mensen staan er op de loonlijst? Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel mensen zij op de loonlijst hebben. Ik weet wel dat ze in 30 landen zitten en dat ze dus steeds meer uitvindingen doen. Hè. Dus ze kunnen nu ook al vanuit het vliegtuig kunnen ze van die zakjes met insecten laten vallen. op. Uh soja-akkers. En uh, zodra dat op de grond valt, dan komt dat beestje eruit. Dus dat is echt gewoon ook technologie die wij inzetten. Maar, en... maar is het zo dat we dan ook steeds meer land nodig hebben? Dat, dat we eigenlijk een soort Peter Stuyvesant gevoel, de Oost-Indische Compagnie komt terug, maar dan... Uh, VOC. VOC-mentaliteit in andere landen? Nou ja, dat? nee, het is gewoon nieuwe technologie. En zij weten dat gewoon heel goed in te zetten en te vermarkten. Zo zie ik het. Maar toch, uh, deze uh, meneer Wessel van Pasen, ja. die die heeft, uh, want, want Mark zegt net, die hebben niet meer grond nodig. Die heeft zelfs het idee voor een soort van flatgebouwachtige kassen. Want ja, een beetje verticaleachtige altijd... kassen. Dus hij doet dat met licht. Dus uh, je hebt, uh, nou ja, in licht zitten allerlei soorten kleuren. Hè? En bijvoorbeeld uh, een slaapplantje dat groeit weer op blauw licht heel goed. Dus hij stelt dat dan zo in. Dat ze uh, ja, heel snel groeit. Dus voor de productie is dat uh, heel fijn. En als we ook kijken naar de laatste cijfers. Als je bijvoorbeeld ziet de afgelopen 25 jaar uh, een tomatenplantje je had, voorheen ongeveer 40 kilo per vierkante meter. Uh, en nu is dat al 50 kilogram. Dus je ziet ook dat die productie enorm toeneemt. Door nieuwe technologie, door bijvoorbeeld zo'n lichtjongen... als een Wessel van Pasen. Ja, laten we even naar hem luisteren. Hij werkt dus met, met rood, verrood, die kleur kende ik niet... maar nu ja. wel, blauw en, en wit licht. En hij bedot eigenlijk de plantjes met nepzonlicht. Als we bijvoorbeeld heel veel verrood licht geven... dan gaan plantjes heel erg de concurrentie met elkaar aan. Want verrood licht wordt door die plant weer kaatst. En als een plantje dus veel ver het licht voelt, dan gaat hij eigenlijk denken van nou oh, ik moet de, de, de buurman voorbij, dus ik ga harder groeien in de lengte. En dat kan je met blauwe lichtkarten bijvoorbeeld weer compenseren. Ja, wat geweldig, hè? Ja, weer, echt weer helemaal ja dus hij komt eigenlijk is... uit een tuindersfamilie ook. Zijn vader die doet grisanten. En uh, hij dacht, ja, ik heb de hogere landbouwschool gedaan. Ik wil wat meer doen met technologie. En toen heeft hij heel goed gekeken naar het licht. En uh, ja zo wil hij zeg maar, in de kassen bijdragen dat die productie nog iets meer omhoog gaat. En dat we nog efficiënter kunnen produceren. En, dus... en heeft hij dit zelf uitgevonden? Heeft hij dat zelf ook gestudeerd? Of? Ja, hij, heeft het ook zo, hij is zelf uh, een systeem aan het ontwikkelen. Het is wel zo dat hij heeft ook wel concurrenten Maar hij is heel goed in het beheer van die systemen en te kijken naar... omdat hij ook helemaal uit zo'n telersfamilie komt. Dus hij weet ook een beetje ja, hoe het daar werkt. Dus hij heeft er wel een goede bijdrage in geleverd, ja. Wat me dan opvalt, is dat uh, zeg maar de Nederlanders die in de kassen werken... die zijn uh, bezig met high-tech en innovatie. Terwijl degene die moeten plukken... dat zijn seizoensarbeiders uit Polen en Roemenië. Dat zijn bijna ja, geen Nederlander te vinden. Nee, we hebben nog wel veel uh, seizoensarbeiders inderdaad in de kas. Maar ja, dat, dat is nu eenmaal zo. Weet je. je hebt natuurlijk een productie... Uh, ja, op een bepaald moment is het van het telen en dan werk je met... Uh, Mensen uit Polen of Roemenië of wat dan ook. Maar het is nog steeds. Uh, het is ook nog. Ja, het is ook wel high tech hoor. Het is ook met robots enzovoort. Dus het is niet alleen maar. Uh, ze die nemen nog niet de plek in van nee, de, niet de in. Nee. Nee, nog nergens. Nou, dat, dat weet ik niet. Maar degene die wij hebben gevolgd, daar is het niet aan de orde, inderdaad. Nou, in ieder geval is het, is het te zien. Woensdagavond op NPO 2: De stand van Nederland. Uh, ja, geweldige ideeën allemaal in onze glastuinbouw. En wat zijn we daar succesvol in? Wij hebben ons ook daarover verbaasd. Hoe belangrijk Speler Nederland is geworden. Uh, dank voor uh, televisiemakers, journaliste Susanne Streefland en haar verhaal hierover. Ik ga uh, zo praten met de uh, econoom Jaap Koelenwijn over het uh, meest opmerkelijke economie economisch nieuws van deze week. Fijn dat je, fijn dat je er al bent. Goedemiddag. Ik heb um, mij uh, verbaasd eigenlijk over uh, hoe eenvoudig tussen de regels door ineens werd gezegd. Nou, uh, het moet maar eens afgelopen zijn met ons imago van uh, Belastingparadijs. Voorheen werd het ontkend en nu wordt gezegd... Nee we, het, uh, nee, we moeten dit toch echt serieus gaan aanpakken. Het kan niet meer zo zijn dat wij uh, belastingontwijking toe gaan staan. Um, is dit een, een praatje voor de bühne of neem jij dat nu wel serieus? Als ik mijn oor goed te luisteren leg... dan zie ik dat uh, dit, dit kabinet probeert een aantal typisch Nederlandse dingen... zoals het heel makkelijk kunnen doorsluizen van royalties... Uh, <tieks> wel moeilijker gaat maken. Er wordt ook meer gekeken of een uh, bedrijf in Nederland een echt bedrijf is. Er wordt meer substance gevraagd zoals het heet. Er moeten echt mensen werken, er moet de administratie zijn... er moeten echt de directeuren zijn. Dus men lijkt wel de kant op te gaan dat allerlei constructies... die alleen maar fiscaal doel dienen... of een heel twijfelachtig uh, ander doel... Dat daar een, uh, iets aan wordt gedaan. Aan de andere kant heeft dit kabinet ook een cadeautje uitgedeeld van 1400 miljoen euro om de dividendbelasting te betalen. Dus dat is een. een ja, ik, ik hoor een geheel. Ja. <tie> en nou, met die dividendbelasting probeer je de grote multinationals te aantrekkelijk baien. te houden voor Nederland. Hè, de, of Nederland aantrekkelijk houden voor die multinationals. Uh, je ziet daar ook wel doorwerken dat uh, twee leden van het kabinet, uh, de minister van Financiën. En uh, Meneer Hoxha en uh, Mark Rutte... allebei in levert, respectief als Shell McKinsey hebben gezeten. Niet geheel toevallig. is natuurlijk ook een goede lobby. Maar... Waar het gaat nu die andere maatregelen Schreeuwt de moor, lobby, moord en brand. Dat betekent dat ze geraakt worden. Ja, dus blijkbaar hebben ze iets gedaan waardoor ze echt schrikken. Want Wouter Paardenkoper, dat is de man van de Amerikaanse kamer van koophandel in Nederland. Die schreeuwt een moord en brand, zeg ik maar. Ja, die zegt, ja, Nederland gooit nu haar eigen glazen in... door de multinationals belasting te laten betalen. Want we gaan ze wegjagen. Hij zegt, ja, nu schijnt de zon. En wat doet de Nederlandse overheid? Die maakt een gat in, in het dak. Die Herstelt het niet, maar maak een gat in het dak. Uh, Menno Snel zou een sluipmoordenaar van onze economie zijn. Nou, we ja. hebben ze geraakt, hoor je in <lacht> deze woorden. Ja, en het is natuurlijk, de is geen heiligheid en top. Hè? De Amerikaanse bedrijven, die zetten hier in Nederland op grote... Een aantal Amerikaanse bedrijven zetten hier constructies op. Denk aan Starbucks, denk aan Nike, hier in de benen waardoor ze licenties, opbrengst uit licenties heel fiscaal vriendelijk naar andere landen kunnen doorsluizen... waarna het volst weer ergens in de stille oceaan terechtkomt of op uh, Barbados. Nou, dat willen we bestrijden. En het grote probleem is dat we als Nederland dat natuurlijk niet alleen kunnen doen. Je moet dat gecoördineerd doen. Maar Nederland is waar het gaat om de royalties, echt een buitenbeentje in Europa... En uh, je imago als land verslechtert, want ja, je verliest ook je morele gezag als je aan de ene kant zegt dat iedereen extra belasting moet betalen, ook de burger daarop aanspreekt. En vervolgens een heel netwerk en een, een serie constructie in stand houdt die het vooral grote bedrijven heel makkelijk maakt om winsten over overweg te sluizen. Maar, maar Koster die wilde ja. wat aan toevoegen. Fiscaal dingen, het is net water. Dat gaat naar het laagste punt. Dus het ja. gaat naar het laagste putje toe. Dus voor Nederland lossen we dat op. Nou, fantastisch. Maar we, ergens anders creëer je dus weer een probleem. Dit, dit, dit verhaal is toch een soort. Ja, dit is de waterbed, waterbedtheorist. Hier puur, druk gaat ja, het daar omhoog. Ja. Eens. En dat is dus, dus de, de uh, Nederland, nou geweldig. We staan ons dus op de borst, maar uh, elders op de wereld. Met andere woorden, dan gaan ze lekker we naar Ierland of dan dat gaan ze wel uit. naar Malta. Of nou ja, er wordt binnen Europees verband wel samengewerkt om een aantal gaten te dichten. Er wordt meer gekeken naar. Bijvoorbeeld de vraag, wordt er werkelijk iets voortgebracht? Wordt er werkelijk iets geproduceerd? Nederland had een, heeft een aantal hele goede belastingverdragen... die een doel dienden waarvoor het bestemd was... namelijk dat bedrijven geen dubbele belasting betalen... Maar wat je ziet is dat er tegenwoordig allerlei virtuele bedrijven zijn. Google, Facebook. Ja, die kunnen gaan zitten waar ze willen. en die kunnen De, de Rolling Stones. Met hun uh, Stones. royalties. Ja, ja en uh, moeten wij nou zo'n medelijden hebben met uh, de bejaarde zanger Mick Jagger. Die misschien aan nee. zijn uh, grote fortuin wat minder kan toevoegen. Ja, maar dan gaat hij naar Montserrat of een andere... Uh, ja, en, en, en, en de, men zoekt natuurlijk landen op waar het veilig is. Waar je een betrouwbare regering hebt. Een betrouwbare rechtspraak. Nou, ik kan wel een rijtje landen noemen waar de overheid wat minder betrouwbaar is... waar je een grote kans loopt dat de royalties in de zakken van de lokale president komen. Dat gebeurt in Nederland niet. Dus het is heel terecht, hoor. Uh, het gaat om het laagste putje. Nou, het laagste putje willen wij niet zijn. Dan is het drie uh, breedtegraten verderop een ander laag putje. Ja. En daar moet je dan maar bij neerleggen. Maar want, is het niet zo, meneer Koelewijk, ja, dat, dat, dat we een soort van bijna mondiaal fiscaal stelsel moeten optuigen op ja. om dit te doen? Want ja. blij, kijk, wij zijn natuurlijk hartstikke trots en Nou, Eens, we, wel Eens, nee, correct. Nee, ja. we zijn correct, nou fantastisch. Maar elders ja. in de wereld is het... Nou ja, wat er nu gebeurt is dat in ons land halen we toch een aantal hele scherpe en ongebruikelijke kansen vanaf. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de productiefactor kapitaal... zoals ze dat noemen, die kan zich vrij over de wereld verplaatsen... binnen zekere grenzen. Dus die gaat daar neerstrijken, daar zit waar het fiscale klimaat het leukst is. Dus dat kan nog best dus inderdaad heel vervelend uitpakken voor Nederland. Maar dat zullen we dan wel zien. Op dit ja. moment is in ieder geval MKB blij, want die zeggen ja, wij moeten altijd ongelooflijk veel belasting betalen. En straks gaat die lage BTW ook nog omhoog. Ja, dat dus wordt het wordt tijd het land. dat wij ja. degene zijn ja. die niet alleen meer veel belasting ja. moeten betalen. Ik ga straks met jou doorpraten, maar we gaan eerst even naar het, naar het nieuws met Dorald Megens. NPO Radio 1. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben met hun bombardementen op doelen in Syrië... het internationale recht op grove wijze geschonden. Dat zei de Russische ambassadeur aan het begin van een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Die is sinds vijf uur op verzoek van Rusland in spoedzitting bijeen in New York... om te praten over die aanvallen van vannacht. Bij een explosie in het zuiden van de Gazastrook zijn vier doden gevallen. Het waren leden van een terreurorganisatie. Waarschijnlijk wilden ze een aanslag plegen op een Israëlisch doel... maar is het explosief te vroeg afgegaan. De politie heeft in Ossendrecht in Brabant vanmiddag het lichaam van een dode vrouw gevonden. En even later is in die woning een man aangehouden. Wat de relatie is tussen die twee is nog niet duidelijk. En bij de viering van Oud en Nieuw in Thailand zijn al bijna 200 verkeersdoden gevallen. Meer dan 1900 mensen gewond geraakt. In de meeste gevallen was er alcohol in het spel. De jaarwisseling in Thailand is altijd in april. Duurt een week. Het dodental loopt vrijwel zeker nog op, want er zijn nog vier dagen te gaan. Dankjewel, we gaan naar Willemijn Houbert. Uh, we moeten het nog heel even volhouden en dan wordt het een heel mooi weer, begrijp ik, van je. Dat Klopt, duurt, duurt, duurt nog eventjes, alhoewel nu denk ik ook helemaal niet uh, slecht is. En qua temperatuur zitten we al boven wat we kunnen verwachten voor deze tijd van ja, ja, het jaar. Wat is normaal? 13, 14 graden, dat is een beetje de maximum temperatuur. En in de nachten vier. Nou, we hebben afgelopen nacht ook een behoorlijk zachte nacht gehad. Dus ook daar zijn we ruim bedeeld. Maar er is natuurlijk wel veel bewolking aanwezig. Vanochtend in het noordoosten nog wel wat neerslag. Dat is nu het land uitgetrokken. Overal is het droog. Maar vanuit het zuiden naderen er wel een aantal buien. Daar krijgen we ook vannacht mee te maken. Dat is eigenlijk een beetje een buiengebied wat over gaat trekken. Dat trekt morgenochtend dan ons land uit. Dan is het morgen in de ochtend in ieder geval een paar uur droog. En in de middag verspreid over het land een aantal buien. Maar... Er zijn dus ook heel veel plaatsen waar morgen helemaal niks gaat uh, vallen. Morgen wolkenvelden, ook wat zonneschijn. Maar die zon laat het dan nog een beetje afweten. Uh, af ook maandag is er nog wel wat bewolking aanwezig. Dan nog één verdwaalde bui, of misschien twee. En daarna is het gedaan met de neerslag. En dan komt die zon echt heel veel in het weerbeeld uh, terug. Voor de liefhebbers dan uh, natuurlijk. Dat uh, ben ik. Vertel. Nou, <laughs> hoeveel, hoeveel warmte komt er dan ook dus, vrij? Nou, dan vanaf dinsdag, de loop van woensdag vooral... gaat die temperatuur op heel veel plaatsen boven de 20 graden uitkomen. Uh, in het zuiden... Uh, het oosten en het oosten van ons land kunnen we misschien wel de 25 graden zelfs uh, aantikken in de tweede 25 de helft, uh, graden van volgende week. Ja. En ook op de stranden, zeker als de oostenwind echt wel wat aan gaat trekken, gaat het op de stranden ook aangenaam weer worden. Kijk, als er een hele zwakke oostenwind staat, dan kan er ook zo'n zeewind opsteken. En dat is niet fijn. Deze tijd fijn. Nee, dus in die zin hoop ik op een lekker straf oostenwindje erbij. En dan is het ook op de stranden lekker uh, zonnig weer. Je maakt me blij. Dankjewel, Willemijn ja. Nuber. BNL op zaterdag met Margreet Spijker. Goedemiddag, uh, Mark Koster is al aangeschoven uh, om te vertellen straks... Uh, wat wij dit weekend echt niet mogen missen. En ik was eigenlijk al in gesprek met Jaap Koelewijn... onze hoogleraar uh, corporate finance... die vandaag uh, met ons het, economische nieuws, het belangrijkste economisch nieuws... van deze week gaat doornemen. Stand van het land. Verhalen achter de economische cijfers. Er is een idee, uh, Jaap Koelewijn, voor een soort deltaplan. Een samenwerking met de woningcorporaties, met de overheid... met bouwers, met projectontwikkelaars. Want het gaat helemaal mis op de huizenmarkt. Is dat een reden wat jou betreft voor een soort deltaplan? Ja. Wat we hebben gezien, dat na 2008 en na de financiële crisis... toen nou, stortte de bouw uh, nogal hardhandig in. Hè. Heel scherpe daling van de productie. Nu zie je dat door de lage rente aanhoudende bevolkingsgroei, toch ook weer nieuwe migranten erbij... mensen die gaan studeren, is de grote vraag aan woonraad ontstaan... vooral in de grote steden. En wat wij zien is dat met name in de grote steden... de particulieren kopen zeker de starters, en nauwelijks weer aan te pas komen... want er komen steeds meer uh, grote beleggers dan wel privépersonen... die een eerder een huis hebben verkocht of die spaargeld hebben... en die zeggen geen spaarrekening, geen aandelen, doe mij maar een huisje kan ik ieder iets vertellen over de risico's. Maar in elk geval is het zo dat starters... met name ook door de zwaardere hypotheek eisen. Je kunt niet meer 125% van je executiewaarde lenen. Die komt er moeilijk aan te passen. En, en je, het moet enige, je moet aflossen. Dus het enige wat helpt is bouwen. Want de woningmarkt hangt aan elkaar van... Uh, mensen die uit huis gaan, op zichzelf gaan wonen. Op uh, een, gegeven moment een uh, huwelijk aangaan of een relatie aangaan. groter gaan wonen, daar weer uitgaan. En als ergens in die keten stopt en bijvoorbeeld ouderen die kunnen nu heel moeilijk naar een andere woning doorstromen waardoor in het hele stuur dat hele stuurmeer begint fout te lopen omdat er mensen kunnen niet meer verhuizen mensen blijven zitten en eh, daardoor eh, krijgt de woningmarkt steeds minder dynamiek ik hoor, dus nu moet al, ja. Ik hoor nu al dat bedrijven niet aan personeel kunnen komen. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Omdat ja. personeel daar dan moet wonen. En dat kunnen ze niet. Nee, je zult maar politieman zijn of onderwijzer. Dat deed me er aan denken. Mijn opa heeft in 1923 kwam hij uit parkenburg Parkenburg. Woningen waren toen ook duur en schaars. En een van de onderdelen die de politie had in die tijd. Was dat je een woning kreeg als je tekende. En misschien gaat het nu die kant ook weer uit. Als jij in Amsterdam op een school gaat werken. Ook wel een uitdaging. Uh, en je moet ook nog je blauw betalen aan een uh, huurwoning... die je niet als je kunt krijgen... of een koopwoning van 5.000 euro de vierkante meter... dan zal er toch iets moeten gaan gebeuren. Ja, dat, dat is inderdaad al uh, in de maak nu. Ja. Er zijn de, e de eerste woningen voor onderwijzers uh, ja. exclusief voor en onderwijzers. Goed idee toch, Mark? Ik, heel goed idee. Uh, eh, eh, Koelewijn 1923, zegt u. Uh, is, is, is, zou het zo kunnen zijn dat bedrijven dan massaal in vastgoed gaan... om inderdaad hun uh, personeel te ondersteunen? Nou, het zijn nu vooral grote beleggers die in het vastgoed gaan. Want die kunnen nog steeds rendementen realiseren van 3, 4, 5 procent los van de waardestijging, die ja. overigens ook negatief kan zijn. En dat duwt dus eigenlijk de particulier die gewoon een wonuit Maar in Amsterdam heeft, hebben we ook nog te maken met een politiek... die niet echt meewerkt om, laten we zeggen, die waar u, waar u op ja. doelt, bij die middenklasse, het stuwmeer, om die een beetje te helpen. Dat is, dat nou, is werkelijk verschrikkelijk, toch? Een van de grote problemen in Amsterdam is dat er natuurlijk... weinig ruimte is om te bouwen. Blauwe zijn vertraagd. En daarnaast heb je in Amsterdam een enorm contingent sociale woningen. Nou, het is veel te veel, zijn, toch? Maar... Koopwoningen, zeker betaalbare koopwoningen, zijn er nauwelijks. En die zie je nu dat grote institutionele beleggers... gewoon hele blokken opkopen... en daar uh, leuke winst uit kunnen halen op de korte termijn. Ja, maar moet, moet de gemeente Amsterdam dat niet wat meer vrijgeven dan? En iets minder die sociale woningbouw, dat ze dat afbouwen. Waardoor je de, de vrije markt iets meer lucht krijgt. Ja. Dat zou een goed idee zijn, waar het niet. En dat heeft bijvoorbeeld een aantal woningbouwcorporaties in de Bijbel meegedaan. Die hebben huizen verkocht. Het gaat overigens moeizaam, hè, want er zijn dus was... Toen weinig belangstelling voor. Nou, nu gaan nu we Ja, nu, nu stijgen ze heel hard. Weet, ik ik, ik, ik <laughs> weet mensen die daar vol in slaan nu. Uh, ik, ik ken iemand die heeft een huis gekocht voor 110.000 euro. Die heeft nu 240.000 euro. Dus die hoor je te klagen. Maar dat was vier, drie jaar geleden: werd, werd je voor gek verklaard als je in de Bijbel gaat wonen. En markbaar words. de Bijbel wordt een nieuwe wassenaar. Kijk, daar ja. dat we dat, dat, dat noteren de hè? Ja. Dit is de ja. de jongens, kom op. Ja. <laughs> Wel, we worden het nieuwe wassenaar. Nog heel even de ouderen. De minister van financiën Wopke Hoekstra maakt het feitelijk gehakt van het idee van de partij van Henk Krol, 50 plus. Want die zegt: nou, die ouderen, de gepensioneerden van nu, die zitten er heel erg warmtjes bij ten opzichte van de jongeren. Uh, tussen 2001 en 2010 is het gemiddelde inkomen van ouderen in dit land vijf keer sneller gestegen dan dat van jongeren. Ja. Ondanks de beperkte, beperkte indexatie van de ja. Hoe valt dat te verklaren? Ja? Nou, uh, die stijging van de jongeren was uh, 2% en die van de ouderen over de hele periode 10%. <laughs> dat is ook niet superveel, maar de werkenden die zijn er nog meer, wel meer op vooruit gegaan. Ouderen uh, hebben onder leiding van Henk Krol het klagen uitgevonden... Want uh, ze gaan eraan voorbij dat ze keurige pensioenregeling... of in ieder geval keurige AOW hebben... die heel goed is geïndexeerd en sneller is geïndexeerd. Ja, want daar dan gaat het nooit zijn. over, hè? De AOW wordt altijd geïndexeerd. Ja. Ouderen hebben in het, in het algemeen, maar niet allemaal... Uh, woningen met veel overwaarde. Dus die hebben lage woonlasten. Oké, okay, ik geef toe, ouderen hebben te maken met hogere zorgkosten. Ook andere dingen, kosten stijgen bij ouderen. Maar die zou ook gemaximeerd, hè? Die zorgkosten zijn, die zijn gemaximeerd gemaximeerd en, meer, en, dus niet dus je hoeft niet helemaal je huis op te eten. Nou, nee. Een tijdje is er een plafond, ja. voor mij is dat toch best wel redelijk. Het is goed uit te houden allemaal. Wat meneer Krol wil, is vreselijk onbeschaamd en graaierig gedrag, gedrag vertonen. Die wil de pensioenfondsen leegtrekken ten laste van de jongeren. De jongeren die zitten nu in een opbouwfase van de pensioenen... die dat vermogen moet over een periode van 30, 40 jaar groeien. En wat meneer Krol zegt... van. Dat is heel mooi, maar ik haal nu het geld uit die kassen. Want dan kunnen wij ouderen kunnen we nog uh, vrolijk doorgaan... ondanks de lage rente, ondanks het feit dat ze behoorlijk wat langer leven. Hoor je ze ook nooit over. En ze vinden <lacht> maar dat anderen dat allemaal voor ze moeten betalen. Ja. Ja, denk je dat er een, een opstand van de jongeren komt? Want het, ik, ik, ik verbaas me wat jij ook ja. zegt. Er is dus heel erg over dat ja. die ouderen zo'n grote mond hebben... en daar ook mee wegkomen. Er is geen jongerenpartij. Er nee, nee, is geen jongeren, want zij lijden echt. Jongeren die, die denken van... nou als ik nu maar die stage heb, dat baantje, dat huis heb... En oh ja, ook nog pensioen. Nou, ik ben nu 24, dat pensioen, dat zie ik wel weer. Maar de jongeren leggen dus nu de basis voor een rot pensioen als ze 60 zijn. En wat je mensen ook hoort zeggen: Nou, het zal wel tegen over 30 jaar, is al dat geld toch weg. Want alle pensioenfondsen zouden nu ook allemaal leeg zijn. Dat is ook zo'n heerlijk verhaal wat krol de wereld in helpt. Wat helemaal niet waar is. Pensioenfondsen hebben weinig dekkingsgraad, hebben weinig reserves. Maar het is in ieder geval nog bij de meeste pensioenfondsen voldoende geld om de komende jaren de nominale verplichting na te kunnen komen. Ook al leven we langer en uh, is de rente laag. Dus die klaagzang van meneer Krol moet afgelopen zijn. Dankjewel, Jaap ja. Koelewijn. Ik Wij ben de Covered <laughs> corporate finance. Ik ga zo met jou verder praten, Mark Koster... om te horen wat jij verbazingwekkend vond in de krant en in de socials. Maar ik ga eerst naar WNL-verslaggever Linda Geerdink... op de open dag voor politie. 500 mensen willen alleen al de, de korpschef daar, meneer Albersbergen, erbij. En daar... Ja. Uh, heeft hij wel gelijk in, hoorden we net iemand zeggen daar bij jou, Linda? Ja, dat klopt inderdaad, Margrethe. En in Nieuw-West-Zuid is hier ontzettend veel belangstelling voor de open dag bij de politie. Er staan hier nog wat jongens uh, bij mij. Wat heb je gedaan vandaag? Een springkussen en we mogen in een M1 busje rijden. Er waren nep auto's en daar mogen we in rijden. Wie van jullie wil bij de politie? Ik. En waarom? Uh, ik vind het super leuk om boeven te vangen. En je, ga, je, je, je gaat ook van die uh, e, echte boeven uh, pistolen en die dingen krijgen altijd. Ja, dat is natuurlijk allemaal mooi werken. En dat is ook het allerbelangrijkste, die boeven vangen, Rutger Huytema. Je bent regisseur van de top 600. Daar heb je vandaag ook uitleg over gegeven. Kan je nog even kort vertellen wat die top 600 precies inhoudt? Ja, binnen de top 600. Het is een persoonsgebonden aanpak. Uh, verzamelen we allerlei verschillende organisaties bij elkaar... om uh, uh, de, de kans op residieven, dus op nieuwe delicten van deze jongens, te voorkomen. Ja, even voor de duidelijkheid, het zijn 600 jongeren die in het criminele circuit zitten. En meerdere delicten hebben gepleegd, klopt dat? Ja, meerdere high-impact crimes. Dus de, de, de, de criminaliteit die uh, de maatschappij ernstig aantast. Ja, en hoe wordt erop gereageerd? Hoe is die aanpak? De aanpak uh, lijkt te werken, de, vooral omdat we op de persoon inzoomen en kijken wat voor persoon het is, wat voor problematiek er speelt. Uh, kunnen we ook de, de, de interventies en maatregelen op maat maken en dat lijkt zijn vruchten af te werken. Ja, wordt dat ook landelijk uh, opgepakt? Uh, je ziet steeds meer in steeds meer steden dat er een persoonsgebonden aanpak uh, opkomt. En ik heb geluiden gehoord dat er inderdaad landelijk uh, ook initiatieven op die manier worden opgezet. Ja, hoe is er gereageerd op de open dag vandaag? Want als doel hadden jullie om dichter bij de mensen te komen in deze wijk. Is dat gelukt? Ja, dat denk ik wel. We hebben veel meer bezoekers ontvangen dan dat we verwacht hadden. Het ging mijn uh, verwachtingen te boven in ieder geval. Nou, de reacties bij de lezing die ik over de topseizoen gegeven heb... waren allemaal heel enthousiast en uh, hele interessante vragen. Ja, als we dan toch nog even teruggaan naar deze wijk, Nieuwwijk uh, West hier in Amsterdam. Uh, welke problematiek speelt hier vooral? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik dus juist die persoonsgebonden aanpak uh, daarmee werk. En wij kijken dus echt naar de individu en uh, wat speelt er op individueel niveau. Ja, en die 500 agenten, zoals Albusberg zegt, de, hebben jullie die uh, daadwerkelijk nodig ook hier? Nou ja, altijd, uh, meer agenten is altijd prettig uh, om ons werk te kunnen doen. Bij de topsezondheid zijn we goed vertegenwoordigd, maar op straat uh, kunnen we er altijd meer gebruiken. Ja, want waar kom je vooral tekort? Dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ja, het, want gerucht gaat vooral natuurlijk dat jullie heel veel bezig zijn ook met papierwerk. Dat je bijna niet meer de wijkagenten op straat ziet. Is dat hier ook het geval? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik werk niet zoveel meer in uniform. Omdat ik vooral met die partners samenwerk. Dus ik heb niet heel goed zicht op hoe het er op straat aan toe gaat. Maar nogmaals, uh, meer mensen altijd beter. Ja, dat is het zeker. Eén ding is uh, zeker ook nog uh, waar. Namelijk dat deze open dag hier uh, met grote open armen is ontvangen. Er was enorm veel belangstelling. En nog steeds een aantal jongens die heel graag bij de politie willen. Jongens, jullie mogen nog even in de auto gaan zitten. Oké. Okay. Nee. Dat dat is het klink. Ze klinken nog een beetje jong, Linda. Maar ik begrijp ook dat uh, de aanwas nu ook heel uh, divers is... en dat dat ook uh, de wens is van de politie in uh, Amsterdam. Dankjewel, Linda Geerding, voor al je bijdrages. Ja, uh, dit is het muziekje. Het weekend van WNL. Dan weet je, Mark Koster is er, maar jij was er al eerder. Hartstikke leuk. Uh, maar nu heb jij uh, het podium, wat mij betreft. We gaan even naar dit luisteren. De sound of the wind is the Het is? Nou, nou, het staat ook op, op mijn papiertje, dus dat is niet eerlijk. Dit is, jongens, ja, dit is Dotan. Oh, en, en de, de Volkskrant ja. heeft vandaag uh, een verhaal gemaakt over deze zanger en dat is echt verschrikkelijk. Je bent medelijden zo hard als hij gevallen is deze dag. Um, Dotan heeft 140 nepaccounts aangemaakt op social media... of laten maken. Niet helemaal duidelijk. En uh, daarmee spamt hij ons. En waarom ik dit liedje laat horen... als hij iets zichzelf op de radio hoort... dan zet hij zijn trollenleger in. Mooi woord. Ik denk dat dat een woord zou kunnen worden. Wat, uh, wat wel eens... Uh, het woord van kunnen Het trollenleger in uh, om zijn... Ver, zijn uh, verhalen te vertellen. Uh, nou, die namen die hij die, die, die heeft ingezet... Die zijn allemaal verzonnen. Zelfs dode mensen heeft hij gebruikt. Een, een dode mevrouw uit België. Um, en uh, het meest schrijnende aan het verhaal... is dat Dothan een verhaal heeft bedacht... althans, dat suggereert de Volkshand. Hij ontkent dat. Van een jongen die ernstig ziek was... die met zijn broertje naar een concert ging daar in de rij ging voor een handtekening, voor een gesprekje. Dat lukte toen niet en dat Dotan toen, een half uur later... bij het wegrijden van deze mensen, toch tien minuten met hem me sprak. Hard verscheurend verhaal. Op Facebook werd dat verspreid. En dat bleek allemaal niet waar. Dus dat is een beetje... Dotan ligt op de grond... Um... Maar de, hij ontkent zichzelf. Hij ontkent, hij mezelf. ontkent. Hij ontkent. Uh, Wikipedia, daar hebben ze ook eens zitten rommelen. Hij Harper. Nou, daar wil hij ook niet aan herinnerd worden. Hè. Zijn moeder, bekende ja, socialite, laat zo maar ze zeggen. Um, en het meest pijnlijke is dat dan ook Twitter. En ja, dat stond er weer niet in de krant. En daarom hebben jullie mij ingehuurd om daar op te letten. Naar. Daar worden nou vreselijke grappen over gemaakt... Er zijn extra treinen ingezet om naar een concert van Doton te gaan, staat op Twitter. Iemand anders zegt... Ik heb gehoord dat Doton gisteren twee puppies uit een exploderend huis heeft gered... en vervolgens hangend aan het onderstel van een wegvliegende helikopter... een hoogbejaarde vrouw mond-op-mond -mond beademing heeft gegeven... en daarmee ook haar leven redden... Kan iemand dat even verifiëren? En dan het allerpijnlijkste is... dat Dotan zelf ooit heeft gezegd... But it seems like people will just do anything to become Insta-famous. Makes me sad. Ai, ai, ai. Dus dat is een beetje de, de karaktermoord van het weekend. Ja, dan, nou, we kennen hem nu wel allemaal, ja, hè? Jongens, Dotan. Dan verder, Femke Halsma wordt ook... Kapot gemaakt in, door, in de Telegraaf. Ook een karaktermoordje. mooi. Je zou zeggen, niet in de Volkskrant. Nee, nee, nee, in de Telegraaf. En ook dodelijke zinnen daar. Femke Halsma op de nominatie om misschien burgemeester te worden. En wat ja, hebben ze tegen daar? Nou, ik ga het even voorlezen. Gedegen bestuurlijke ervaring heeft Halsema... als voormalig volksvertegenwoordiger niet dood. Sinds haar vertrek uit Den Haag heeft ze ook nauwelijks moeite gedaan om die op te bouwen. Het, het in de profielschets verlangde gevoel voor humor dat de nieuwe burgemeester zou moeten hebben is een is aan het Binnenhof, ook bepaald niet de eerste eigenschap... die Halsema wordt toegedicht. En zo slopen ze door. Bij Halsema ervoeren journalisten het omgekeerde vriendelijk... en charmant lachen als de camera aan is. Maar zodra het tv-moment voorbij is... maken de zonneplaatsen plaats voor donderstralen... en steekt er een gure polwind op. Ik weet niet of het nou, dat nou helemaal maar. zo... Het is toch, kom op, het is, het is nul feit hè? Dan, dan wordt ook dan nog verteld dat uh, Halsma roddelde dan over uh, Jolande Sappa opvolger uh, tegen tegen mensen van de Telegraaf. Maar dat durfde ze dan op televisie niet te zeggen. De, het mes ging er helemaal in. Uh, ook, ik denk van, ja, kan niet wat minder. Dan interessant, dat Joop dat Wijn... Dat dacht jij zelfs. Van. Dat ik, nah, kom op, uh, je mag alles van deze mevrouw vinden. Maar dit, dit, wat, dit was echt... Het was, het was niet eens zo. Het was een goede column, leuke column. Dan uh, Joop Wijn is de naam die ook opduikt... als mogelijke kandidaat. Okay. Uh, Telegraaf komt ermee. Homo noemen ze hem. En politiek correct, denk ik ook van, oké. Okay. Met heel veel en, humor. Ja, en heel Humor. De parool zegt, nou, Halsema kan het niet worden, want humor, dan exit Halsema. En dan Joep van het Hek biedt zich aan. Nou, Joep van het Hek heeft wel oh, humor, kijk, kijk. maar Joep van het Hek zegt, waarom ik het kan, ik ben namelijk de enige Nederlander die nog een foutloze sollicitatiebrief kan schrijven. <lacht> dan dit. Okay. Dit is ook geweldig. Ja, André Haas, die zingt vanavond heel holland, zingt zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing. Hazen. Fantastisch, ik ben er wel eens bij geweest. Nou, je weet niet wat je meemaakt, je blijft maar brullen en je wordt er echt schoor van. Ik vind het echt heel leuk. Maar het meest leuke is dat vanavond Berry Hay gaat dit nummer zingen. En Barry Hay. nou ja, dat is natuurlijk de uber rock'n'roll van Nederland, hè. Uh, die heeft een interview gegeven over Berry Hay zingt Hazes. En heeft allerlei leuke uitspraken gedaan. Hij vond dit nummer, vond hij, ik vond dat oprecht een mooie song. Dit nummer. Okay. Ik moest even wennen aan de accordeon, maar dat hoort bij Amsterdam. En toen ging die door. Hij zei, ja, ik kan me niet herinneren wanneer ik het Nederlands ooit heb gezongen. Ja, op Sinterklaas Poentje na. En daar begreep ik ook al niets van. <lacht> en dan gaat hij vertellen over zijn ontmoeting met André Hazes. En dat is een wedstrijdje verplassen, maar dan met blikjes bier. Ik liep tegen een joekel van een Amerikaanse ijskast aan... die tot de nok gevuld was met blikjes Heineken. Geen melk, kaas of fruit. Ook de groentesladers waren volgepropt. Ik had nog nooit zoiets gezien. En dat zegt wat. Het mooie was dat, dat de Berry Hey op de foto zien... altijd klassiek zie je hem daar met een glas witte wijn in zijn hand. Uh, geweldig verhaal over hoe hij hazes gaat doen. En ik, ik, ja, ik weet niet of mensen daar vanavond hegen... maar dit lijkt mij het hoogtepunt van de avond, Berry Hey, die dit zingt. Het reformatorisch dagblad. Hoe vaak lees jij dat? Niet vaak. Niet vaak. Dagblad Trouw, een beetje ook christelijk... is naar een iets christelijke krant, het referentorisch dagblad gegaan... en hebben daar dus onderzoek gedaan naar wat voor krant is dat nou... na aanleiding van die folder die is meegestuurd... Hè, tegen de zoetse de, de reclame waar die twee kussende mannen zijn. Het referentorisch dagblad heeft zich daarvoor geleend om dat te verspreiden... en Trouw is daar naar toe gegaan. Ja, geweldig verhaal. Um, de, de, de, de, de voorpagina moet gemaakt worden en daar staan dan twee woorden fout. Nou, ik heb op redacties gewerkt. Dan werd er echt gescholden, hè, drie minuten voor de deadline. Dat op, dat niet gebeurt bij de de meeste redacties de dagblad, leiden niet, dit he? soort blunders tot luid getier. Zo niet hier, in het grijze kantoorpaard in Apeldoorn... waar het reformatorisch blad, dagblad wordt gemaakt. Zowel de redacteuren als hun chef blijven opvallend rustig... En beschaafd. Er valt geen onvertogen woord. En dan gaan we nog even praten natuurlijk over die, die Soetsupply-bijlaag. En wat blijkt? De kerkredacteur van dienst is zelf homoseksueel... en werkt op het reformatorisch dagplan. En zegt dat hij daar als eerste voor uitkwam... En hij vertelt, ik vrees de respons natuurlijk. Mijn seksuele geaardheid is in dat opzicht nooit een probleem geweest. Het praten erover heeft mij, en ik denk ook veel van mijn collega's... ontspanning gebracht. Dan wordt Steve de Bruin, de hoofdredacteur van het Reventorisch Dagbord... daar natuurlijk even naar gevraagd. Trouw stelt de kritische en noodzakelijke vraag. De flyer gaf een foute boodschap af. Hij biedt zijn excuses aan. Ik veroordeel de zonde... Maar ik vind wel dat we een arm moeten slaan... om de mensen die de zonde begaat en hem niet moeten afschrijven. Dus nou, vind het ik het ja, heel verrassend. Het ja, ja. is toch heel prachtig? Ja, dat, dat, dat, dat, dat er homo's werken bij het Reformatorisch Dagblad. En daar ook blij zijn. Groot pluspunt. Groot pluspunt. Dus dat is wel goed om hier even te noemen. Um, Philip Koku wordt waarschijnlijk uh, dit weekend... voor de derde keer in vier jaar de, de, de, de trainer... die landskampioen wordt met PSV... Um, Volkskrant, geweldig verhaal gemaakt, mooi opgeschreven, ook vooral weer mooie zinnetjes, hou ik van. Mm -hmm. um, uh, Guus Hidding wordt lang geïnterviewd over Philip Cocu. Philip Cocu is rustig, modern tactisch gerijpt, sociaal-veeltalig veel en nieuwsgierig. Een man zonder megalomane trekjes. Zo uh, zet Heerding hem neer, vind ik mooi. Zijn, omga zijn omgang met verschillende culturen is uitstekend. Cocu, die was, ja, was aanvoerder van Barcelona... spreekt bijvoorbeeld Engels, Duits en Spaans... en heeft zich ook verdiept in het... Koreaans, en um, uh, Hiddink natuurlijk, de grote held van Korea, die zegt, in mijn periode als trainer van PSV zag en waardeerde hij de kwaliteit van bijvoorbeeld Il-sung Park. Dat was toen een grote Koreaanse voetballer daar. Philip door de moeilijke aanloopperiode heen en ja, sloeg een arm om hem zoals hij dat deden met de homo's op het Matorisch Dagblad zullen we dat zo eens zeggen, <lacht> dus Philip Cocu en dat vind ik wel, wel wat er wordt ook in het blad in, in de een beetje saai, altijd van die open deuren, maar dat vind ik dan wel aardig dat zo'n Hidding er even goed induikt... en hem ook neerzet als iemand die daar um, die daar verstand van heeft. Dan vanavond, ja, we hebben natuurlijk deze week de fantastische voetbalwedstrijd gezien van de Champions League, maar eigenlijk en de zit hier in de een jongen die enorm fan van Groningen is. Die knikt nu naar me. Er zijn ook Je mag nu hem noemen hoor. Joost Bakker. Jo Joost Bakker. Er zijn ook <laughs> mensen. Eh, Margreet, die het wat er vanavond en morgen gaat gebeuren erger aangrijpt dan de Champions League finale. Twente Adol, een, een kraker, hè? een degradatiekraker. Nak Willem II en Roda JC. Ja, Joost, daar ga je. Groningen, Roda JC, dat wordt verschrikkelijk. En uh, ja, Joost houdt het al bijna niet. Dus dat, dat, dat zijn de wedstrijden waar je naar kan kijken. En dat is ook mooi. Lelijk voetbal en toch heel spannend. Daar ben ik wel fan van. Dat dus zijn dat... jouw woorden, hè? Lelijk voetbal. Ja, is lelijk voetbal. feit of? Nee, nee vast wordt, niet. Het, het is niet zo mooi als de Champions League. Dan het Financiële Dagblad... Moet je ook eens lezen. Maar ja, dat lezen we toch wel? Dat lezen en daar staat een fantastisch zinnetje. In. Het is voorjaar: de bomen botten uit. En dus botten Slands-instituties uit met hun jaarverslag. Dit zijn zinnetjes van Piet Hein Donner. En Piet Hein Donner is de onderkoning van Nederland. Hè? Hij is de vicepresident van de Raad van State. En de vicepresident van de Raad van State schrijft eigenlijk... één keer per jaar een geweldig opstel. Dat moeten wij eigenlijk allemaal lezen en niemand leest dat. En in dat hele deftige opstel, daar zet Jan Hein Donner dan uiteen... wat hij van het land vindt. En ik vind het mooi dat het FD daar eigenlijk aandacht aan bezet. Donners deftige reflecties ademen vaak de sfeer van de leunstoel... en de sigaren die hij groot deel van zijn leven rookte. In de mooiste werkkamer in Den Haag, in het lievelijke paleis Kneuterdijk... waar de grandeur van Johan Hendrik Rijksgraaf van Wassenaar opdam... en koningin Anna Palona van Rusland nog tastbaar is... schreef hij de afgelopen zes jaar zijn vingerwijzingen aan de natie. Met de hand. Want dat is het tempo van zijn ding. Is toch mooi, hè? Heel mooi. Ik het het F.D. Waar ik, waar ik altijd van denk. Nou, is dat nou? Dat, die schrijven nooit mooi. Maar ik moet een dik compliment maken aan de roze krant. De roze financiële krant, vanwege dit hele mooie alineaatje. Het nou eerlijk aarde. gezegd vind ik het heel vaak hele goede stukken. Maar ja, dat maar het, mooi opgeschreven. En, en het, het goede van Donner is... nou ja, Donner is natuurlijk een beetje een regent. Maar wel een leuke regent met humor. Hij zou misschien nog burgemeester van Amsterdam kunnen worden. Hey. Wat? Het? En ja, hij, hij doet er niet toe. Hij, hij stoort zich eraan dat, dat wij de instituties... waar hij, dan, een, waar hij dan de grote vertegenwoordiger niet... en hij vindt het bijvoorbeeld erg dat ooit Lubbers heeft gezegd... de bladeren vallen. Dus daar heb je de president van de Nederlandse Bank weer. Nadat nou, Lubbers niet genoeg en hard bezuinigde... en de Nederlandse Bank de president dat vond. Jij wilde gewoon nog doorgaan, maar dat gaat niet meer. Ik wil nee. je hartelijk danken voor nu. Maar kost te fijn dat je er was. En lekker lang moeten we vaker doen. Want tot zover WNL op zaterdag morgenochtend. Ik verwijs daar graag naar half tien NPO 1 WNL op zondag. Met de collega Rick Niemann. Dan uitgebreid over de situatie in Syrië. Met Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken. De Europarlementariër van de VVD, Hans van Balen zou er ook zijn. het Duk is er, meester Frank Visser. En straks natuurlijk Wieger Hemmer met Opiniemakers. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland. Live Sport op NTO Radio 1 het bij PSV. Wordt het de ontknoping in de eredivisie. Ajax nu in de 16 meter. Voorzet Junes staat vrij met de balan. Luister zondagmiddag voor de topper PSV Ajax. De bal van binnen. Je hoort het hier en nergens anders. Ajax, die voorzet is goed en een hele goede bal van. Luister sport op NPO Radio 1. Morgenmiddag PSV Ajax. Het nieuws van Madden Kanten.